Wij beginnen de Zogarles 202 op de pagina Koef, nun dalet 154. Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. Herinner je nog, wij hadden het over, hadden het over die twee aangestelden over dat land Ehm. Um, Arka, waar dus Kain viel na zijn zonde, als gevolg van zijn zonde. De regel 1. Wie maa sheomer, she yesh hem betrashim, twee hainu, rak baet, schlitat ha-zachar, shehi, schlitat, drie ha כיari day hitlapshut tobe nehu ra de nuklo fir kedei lehanot minitucei хохма de kain kanal nimtzafay vshu mekayem gam shlitata nuko shlo ba et zes ba'al korhu. Kitsarigla, Nukwa, Dila. Wij ken je als zeven lahatol dood, betrashim. Ze moshech lekan, we ze, we ze moshech lekan acht. Regel 1 we gingen, Mashaomer, en zie, en zie hier, wat hij zegt, de zoger dat zij, dus de nakomelingen van Kain, twee koppen hebben, twee hoofden hebben, Twee. Wat betekent dat zij twee, twee koppen hebben? Dat wil zeggen, dat op wat zegt, raakbaarheid alleen maar in de tijd van het heersen van het mannelijke. Dan hebben zij twee koppen. En waarom dan in de tijd van het heersen van het mannelijke? Zo hier sluit uit, want wanneer het mannelijke heerst, dan is, de, dan is het de heerschappij van de duisternis. Regel 3. Kij al deed lapshotoba want door zijn inbedding in de noukwa, in het licht van de noukwa, vier Kij hanot lapshotoba om uh, te genieten van de funken van Chogma, van Kaien, zoals boven gezegd werd. Niem tijd blijkt dus, 5. Shehume Kayem, dat hij vervult ook de heerschappij van, den, van zijn vrouwelijke want hij is in haar. Dan past hij zich ook aan, aan haar en haar uh, heerschappij gaat hij ook als het ware neemt hij ook mee. Bij het bij elkaar, gewoon noodzakelijkerwijs wordt ook haar macht erbij gedaan, dan zijn er twee machten, twee, ma twee uh, machten, niet maagden, twee machten, zes. want hij heeft haar licht nodig, we kennen kennen, daarom, as, en daarom zijn dan aan, de regel 7 aan zijn voortbrengselen aan zijn nakomelingen, die hebben dan twee Rashim, beter Rashim, twee koppen. Hij heerst en zij heerst, hij is in haar. En dan beide heerschappijen die noodzakelijk zijn, die manifesteren zich. En daarom hebben ze ook de nakomelingen van Keynes. Twee koppen, zemo schechlekan, de ene trekt naar de ene kant, naar de ene kant, de andere trekt naar de andere kant. Acht. Ma sheim nukwa de klipa. Scheiit negen een nazehak lalle zacharsela. Schei een la meuma. Kikulo choshech kanal. Acht. Maar ze in tegenstelling tot de noekwa van de klippa. Dus wanneer alleen zij hierst en hij niet. Zij, en als ze haar klaarde, zochten ze haar. Want ze heeft helemaal, ze heeft haar manlijke helemaal niet nodig. Zij, en dan op een Want hij geeft haar niets. Tien. Kijk, kolosh, van hij hei, zeilom al duisternis. Dus, ulfihach, elf, baätsch, anuk, wascholete, dvorot, salen, betum, a, twalf, shela. Arei, je, la szli, ta, szleima. dertin naderti, masch ira, mi, Wez gam hat ol doet. Vier tien de Kozrot Betere schimshelhem. Xorot Endarum En de elf. Beet januk In de twee vanier de nukwa. Wijt frauleke hiers. Verootzalen na Cijach en zij wensd te winnen door haar onreinheid. Twelve. Er is lastig alslip, maar heeft ze volledige Alleen ze hij dan: "Wij namen schirami van dat hoeft niet, hoeft niets te hebben van het mannelijke helemaal niets, hoeft niet, helemaal niets te hebben van het mannelijke dertien. Was als gamma tot dood de kain en dan ook de ook de nakomelingen van Kain hebben, die twee koppen die zij, nor, die zij normaal hebben, uh, die keren terug naar één kop. Die krijgen dan weer één kop. Er is dus alleen één heerschappij, dus hoeven ze niet te slepen, geslep, geslepen te worden van de ene kant naar de andere kant. Vijftien. We zijn huamro, maar dekad, gewoon een uur, schalet zestien. Naar zeg, diele, wij al acht. Haino, Baed sej zei, vindt in dit, klipot klipt, dat aor, achtin, om het te zeggen, dat wij שהוא הממונה האחרה, נכנתין, ונצח, ונצח דילה, ונצח הכוח שלו, וגם נצח על תוינתח האחרה, ונצח גם כן על הממונה האחר, שהוא אינן תוינתח, אז אחר, וזה הוא אמרו, וזה הוא אמרו, אבל, בעלפי וניר, de, het licht het licht heerst dat wint van wat van hem is dus zijn eigen aard zijn eigen heerschappij en wint ook over die ander zestien hij nu dat wil zeggen bij het zeven in de tijd wanneer de nukwa van de klippa heerst Shehiba laat haar dat zij heeft wel een, het licht, een klein beetje, maar zij heeft het wel, 18 Om het dat en hij, zij versterkt zich om te winnen, uh, om het mannelijke te overwinnen. Shehiba laat haar welke mannelijke is, is de andere aangestelde, de tweede aangestelde, 19. En zij, uh, en zij wint zijn kracht, dus over hem overwint zijn kracht. We gaan Dus zij wint eigenlijk haar eigen kracht, en wint ook over die ander, twintig. We zagen en zij vindt ook die tweede aangestelde die het mannelijke is 21. Na nou, de punt kihi men net zegt, het hazachar tachat schritata 22 legamri. We al da het kalilu די bahashu chadrint fintabne gura weyu wehaben gade umeshumze ni khlalash litat 24 hazachar shehu rachosch toch shlitatan niky va shehi 25 haor venasu bet arashim 1 fi 21 na de punkihi menat sechet kvantsei het ma Zij overwint het mannelijke. Tachatschlitata legamre. Brengt het mannelijke onder haar macht. Helemaal onder haar macht. 22. Weil daar en daarom, zoals de zoger zegt, in Kalilu worden zij samengevoegd. Die de degene die in de duisternis is, in de duisternis is. Wordt samengesteld tot 23 bannerhoeren, met, tot die, met die, die, waar die wel licht heeft. Dus het, het vrouwelijke. We houden gaat, en ze worden tot één. Een. Om eens om te precies hetzelfde heb je ook, dat eenheid tussen die. Net zoals het in het Heilige heb je dan mannelijke en vrouwelijke, die een, tot eenheid komen. Ook, ook hier blijft het, wordt het één. Maar in het onreine om ze niet en daarom wordt de macht van het mannelijke uh, ingesloten in de mannelijke die, welke mannelijke is 24 is goosje, is duisternis, de duisternis, wordt ingesloten binnen de macht van het vrouwelijke, die het licht is, 25, en dan worden, en worden de twee koppen, worden tot één. Nou, dat is wat hij ons, op deze manier had hij ons dat uh, uitgelegd, hoe dat zit. En nog een keer, wat we begrepen, um, um, weinig of meer, is niet, gaat niet om, het om, gaat juist om, om op te nemen dat een te gaan boven ons verstand. En weten dat wat hij ons vertelt, vertelt ook, dat, dat ook het mechanisme van hoe dat werkt. In de hoe die onreine krachten functioneren. Want jij moet zeggen uiteindelijk, met behulp van Yeshua in jou, moet jij weten te zeggen of te werken met jouw sitra agra zelf. En jij moet wel in staat zijn, samen met Yeshua in jezelf, om te zeggen, om eh, onreine krachten, als het ware, te laten vertrekken van jou. En dat is ook wat we leren in de zomer. Hoe ze in elkaar zitten. En gewoon, wat wij ook begrepen, een beetje begrepen of niet, een beetje. Het moet wel, het helpt ons. We can...